Veel winkels hebben enkele uren te maken gehad met een pinstoring. De storing begon rond half vijf. Twee uur later waren de problemen voorbij. Ongeveer een op de vijf pintransacties liep vast. De oorzaak van de storing staat niet vast. De Egyptenaren gaan op 21 november en 22 januari naar de stembus. Volgens de Arabische nieuwszender Al Arabiya wordt in november het lagerhuis gekozen en in januari het hogerhuis. Het worden de eerste verkiezingen sinds de val van president Mubarak zeven maanden geleden. Feyenoord heeft de koppositie in de Eredivisie veroverd. De Rotterdammers wonnen, met thuis, wonnen thuis met 4-0 van de graafschap. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Vitesse had thuis geen enkele moeite met rode JC. Het werd 5-0 voor de Arnhemmers. FC Groningen won thuis met 2-0 van Hekkersluiter Excelsior. En VVV Herenveen eindigde in 3-0. Het weer. Vanavond nog buien die in de loop van de nacht wegtrekken. Morgen wisselvallig met regelmatig regen en onweer. Het wordt hoog uit 17 graden. Na het weken en de licht wisselvallig en de temperatuur loopt iets op. Dit was het EnMAS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee. Zandvoort de zomerhits.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 Come together, we'll stay forever Come together, hey, hey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 Dik met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft met afschuw gereageerd op de rellen bij het Feyenoordstadion. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap de afgelopen avond dreigde een groep Feyenoord supporters het gebouw van de club en het bestuur te bestormen. Met getrokken pistool wisten agenten te voorkomen dat ze binnenkwamen. Supporters staken vuurwerk af en vernielden de ingang van het gebouw. Abu Taleb sprak van een walgelijke vertoning. De politie heeft vier mensen aangehouden.